is de zomer van ZFM met nu de haling van Zandvoort op Zaterdag.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 Joost Luiten heeft de kut overleefd, de Tiger Woods en uh, McIlroy helaas niet. Luiten staat momenteel op min 1 loopt op uh, hole 11 en uh, heeft gedeeld uh, daarmee 45ste.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 Stuck in my feelings involved Stop start returning my calls The flaws turning to walls and barricades And I'm too fucked on in all the wrong ways And every long day is a bad one I can't make you call or make you stay Or take you off a pedestal So I get lost in my music, watching movies Talking to the walls in my room Walking through the halls in my head Just trying to make sure it all makes sense I ain't made a money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 Zeker een heel mooi uh, restaurant om een keer een kijkje te gaan nemen. Daar bij de Holle banden ken je ook nog wel, uh, Albert. Jan, nog niet? Ja, zeker. Ja, zeker. ja, dat ja ik ja, ken ja. dat. Mooie historische pand, 500 jaar oud. En nog steeds uh, open als uh, restaurant. En vlakbij Salford, Dus uh, ga daar een keer een kijkje nemen. En dit is uh, John Farnham. En You're the Voice. Het goede nieuws over uh, Kraantje Lekko, John Farnham en Jor de Voice. Zometeen nog meer goed nieuws en dan gaat het over uh, de sport. En de duivelsport in Salford is ook heel groot met uh, onder meer uh, Pauline en Jaap Kroon. Daarover veel meer naar Avicii en SOS.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 Maar vergeet u ook niet, Dancing in the Streets vanavond. Tussen 7 en 8 gaat het weer beginnen. Heel goed gezegd, heel goed gezegd. <laughs> het evenement Dancing in the Streets vanavond. Zo is het allemaal. En het, het... blijft droog. Allemaal DJ's op vier podia. En een mans en misschien ook wel vrouwenformatie op het Gasthuisplein. Lekkere muziek overal in het centrum van Salford. Dat wordt genieten van een uurtje of 7, 8 ongeveer. En hier is Boyzone, a picture of you. you. But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 als ik de DJ's een beetje ken uit Zalvoort, dan denk ik aan DJ Nop, die zou deze klaar best wel kunnen draaien vanavond uh, tijdens Dancing in the Streets uh, daar bij Lauro en Hardy DJ Nop met een dance classic van Lina Lewis en Claire Staal. Dus Nop, mag je het horen, draaien, is leuk.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 Strakke beats, soulful zang en swingende ritmes. In de Haltestraat is het ook weer een feest bij de diverse cafés. Bij het Café Lal en Hardy bij DJ Nop de spits af. Waarna de bezoekers terug in de tijd zullen gaan met Frankie, Goes. Frankie Wild Frankie Chill Think Vinyl wordt gedraaid. Wildchild. Dat <laughs> is een oude, oude café. Oh, Wildchild. Uh, Oké, okay. hier is het antwoord. Ja. Oké. Okay. In de steeg. In de steeg. Kerksteeg. Wordt gedraaid door niemand minder dan Radon Ramonski.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 Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja, me besen pum pum girl Tiene adrenalina en medio la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl Ya vi que está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes sí, yeah. Que gana me dam dam dam, debollarte mami, ese ram pam pam yeah Ese criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso si no me quito Deze uitzending is live op zaterdagmiddag. Maar we worden herhaald op de maandagmiddag. Dus dan zeggen we goeie maandagmiddag. Maar het gaat wel een redelijke keer met het onweer op dit moment. Ah, het valt, valt best wel mee. Maar je hoort ze nu dan wel wat gedonder hier in Sanford. En net hadden we de zondag. Nou, laten we hopen dat het in ieder geval... Uh,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 Dat vind